vanaf maandag en win een wintersport naar Thorens, Frankrijk. Thomas van Empele. Boost your life. Your life. Ja, Thomas hier met de Mixmarathon, de saint in de mix. Nou ja, ben ik eh, vernoemd naar Thomas, de ongelovige, weet je wel, die gast die graag zijn vinger in Jezus wilde steken. En ja, in zijn wond, hè, voor de duidelijkheid, wil checken maar, hoe kan het dat jij staat, weet je wel. In dit geval is het een uur lang ook een heilige bij Slam. Maar ja, welke is de vraag? Wat heet Saint namelijk? Goed is het wel. Dit is hem, de Mixmarathon van Slam. A la disco, ik ga no si disco. Ik ga disco, ik disco. de disco, de disco. Ik ga naar de disco, ik ga naar de disco. Ik ga oh, Nog 40 minuten en dan gaan we alles aan elkaar mixen, natuurlijk. Zeker. Jij komt uit Groningen. Dat klopt. Er is dus een Slam-collega. Ik weet niet hoe het voor jou voelt. Maar die is dus nog nooit in haar leven. haar leven. in Groningen geweest. Dat meen je niet? Ja, serieus. Heb je nog zoveel te ontdekken? Ja. En nou, misschien ja. bewaart ze het beste voor het laatst. Dat, dat <laughs> kunnen. Er gaat niks boven Groningen, maar dan later ja, leeftijd. Zeker. Ja, heb je niet idee welke collega dit zou kunnen zijn, trouwens, van Slam? Is het uh, Julia? Zeker. Ja, dat dacht ik al, ja. Maar ik moet het er zo meteen over hebben. Want ik kwam bij mijn eigen vriendin ook wat tegen. Dat ik dacht van, hoe kan je dat nog nooit hebben gedaan? Ik, ik hoor het wel, wel vaker, ja. We gaan het zo meteen Checker. even behandelen. Manklei hoor je, van Josué In een mix van Saint. Met zo meteen nog Tony Romera, Boiling Room. Max Dean Killers komt eraan. Dat is echt een lekker ding. Renato, Rafa Castello. Electric bij For the, the, the, the, the, the people in the front, for the people on the side, for the people in front, for the people in the back, for the people in the front, for the people on the side, for the people in front, for the people in the.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 natuurlijk. Hè? absoluut niet. Uh, Tony Vermeerwa in de set van Saints. Boiling room hierbij, Slim. We hadden het net over dingen die je nog nooit hebt gedaan. Uh, zo vertelde mijn vriendin gisteren, ik schrok een beetje. Ze heeft namelijk nog nooit een Harry Potter-film gezien. Ongelooflijk. Dat kan toch allemaal niet? Hè? Ja, dat kan ik me niks meer voorstellen. <laughs> en Julia vertelde gisteren ook dat ze nooit in Groningen is geweest. Wat heb jij nog nooit gedaan in je leven? Ja, ik heb dus nog nooit The Lion King gezien. Hè? En op dit punt wil ik het ook niet meer, want ik voel me heel uniek daardoor. Weet oh ja, precies, dat ja. alles wat je met dates vertelt en zo. Exact, uh, ja. Ja, precies. En dan zegt iemand natuurlijk Oh, zullen we samen even kijken bij onder een kleedje. Ja, dat, ja, dat, is. Ook, dat. En dan komen we nooit tot de film natuurlijk, hè? Dan zal ik mij in de Simba even van laten zien. Nee, ik snap <laughs> deze referentie niet. Ja, so brave, so brave, so brave, so <laughs> Slamix Marathon zwengt in de mix. fucking HOUSE Sergio Safe, rock this bij Slim in de mix van Saints. Hieu! Ja, hallo. Nu we het over het duvel hebben. We mm hadden -hmm. het net over jou dat je nooit in Groningen bent geweest. Nee, ja en Hieuke heeft nooit een liking gezien. Nee, dat is niet gek. Ja, ja. Dan reageert Bart in de app die zegt... Uh, je bent niet de enige, Hieuke. Dus dat scheelt weer. Is dat zo? Dat is mooi hè, zeg. Uh, jij hebt uh, gisteravond iets gedaan, Hugh. <laughs> dat hebben wij ook allebei nooit gedaan, denk ik, toch? Uh... Ik ben heel benieuwd. Hé, het heeft niet de, de liking, uh, denk nee, ik. Die ik heb jij wel gezien. Ze heeft het achter de schermen. Nou, neem maar. Wat oh, heb je gedaan? Ja. Ja. Uh, disco zwemmen. Disco disco ja. ben <laughs> helemaal terug in de tijd. Hartelijk Hoe is dat? Zwemmen. Nou, ik deed altijd zeg maar zwemmen, Gewoon lekker ja. van die baantjes. Maar gisteravond was het blijkbaar discoswemmen. <laughs> nou, dat vond voor mij zo relaxed eigenlijk, moet ik zeggen. Met keiharde muziek. En dan van die lampjes. We hebben we al net als vroeger zo'n zwemfeestje, maar dan oh, ja. met oudere mensen. Maar dan loop je er baantjes te trekken terwijl mensen aan het dansen zijn in het water. Nee, iedereen deed precies hetzelfde als ik, maar dan met hele harde muziek en discolampjes. Dus <lacht> Dat is een ja. de incontinente bejaarden. Ja, ja, nee, het is water. Maar, Ja, Maar het is heel mindfulness, natuurlijk om lekker even te gaan zwemmen. Maar niet ja. met keiharde herrie. Nee. Oké, okay, duidelijk. Nou ja. Disco-zwemmen. Disco-zwemmen, en nou ja. niet oh, Probeer het een ja. keertje. Leuk. Glitter zwembroekje aan ja. de speedo. En dan ja. misschien een keer een mixmarathon live vanaf het zwembad. Oh, dat is leuk. Dat is ja, een dat leuk is idee, hè? He? Wij ja. hebben qua apparatuur heel slecht ideeën. Ja, ik zie technieken nu al. Mocht uh, ja. deze kant op uh, kijken. Slim mixmarathon. Mucho mas. La toalla es su pangama de color, chocolate a de mañana, sirena como chino mono, kirena en oro. Hay abajo, tan abajo en la profundidad, la sirena presentó al tiro, Y a la pita en el fondo del zahualota, dominada por un viejo camarón, los sacudos un bando humillado, la rana probando su nuevo paso, camarón de río con su hago, ese sigue abajo, bajo, ve como disfruto. Abajo, más abajo. Ik ben de Los antwoordes zo'n bandom, hago yo. La probando zo'n paso. de rio con su hago, ese sí que abajo, bajo deed een modifico. Abajo. verbazen, maar deze track heet Klap Klap. Of Klap Klap, mooier gezegd. Dave Daly en Drax uit Italië. Daarvoor nog Beyoncé en Naughty Girl. En Milo Edit. Mocht je die opzoeken. Dit is hem, de X Marathon. We hadden het net over het uh, disco zwemmen waar Julia Maan toevallig in belandde. <laughs> en uh, T die reageert anoniem in de WhatsApp van Slam. Die zegt, ik heb vroeger gedraaid in zwembaden. Disco zwemmen, in mijn tijd was het meer disco droogneuken. Oké. Okay. Niks over gehoord, net zojuist, maar goed. Hey, zo meteen weer mix marathon weer Kom door via de WhatsApp. Welke track wil je horen? La, la, la, the boys are waiting, la, la, la, la, la. warm it up, la, la, la, la, la. The boys are waiting. Lekker knallen, dit is de mixmarathon van Slam. Iedere vrijdag op je radio alleen maar mixen. En dat doen we 24 uur lang. Anders heet het geen marathon natuurlijk. Hè? Zo simpel is het ook. Ja. en zo betekent jij ja, alles weer aan elkaar mixen wat aangevraagd wordt. Er ja, komen graag. al uh, mooie dingen binnen. Uh, je mag alles aanvragen, behalve behalve als je net als ik nog nooit de linking hebt gezien. Dan mag je niks insturen. Nee, dan niet. Als je hem wel hebt gezien, dan wel. Kom maar door in de WhatsApp als je de linking hebt gezien. Wat wil je horen? Zometeen mag alles zijn. Kom maar door. De Slam Mix Marathon. Zometeen. Ja, voor de duidelijkheid is zometeen alles op request. Oftewel Mix Marathon request. Zometeen een uur lang hier bij Slam. En de nieuwe Grand Slam gaan we bekendmaken. Lekker. Wee wee met Ami. Vanaf maandag maak je elke dag kans op een wintersport naar La France. Inclusief verblijf, skipassen en een bonjour op de dansvloer bij de 360 closing sessions. Val Torrens, de Slam supertrip.